Wij praten met uh, Simone Konings en we gaan het hebben over uh, stoppen met roken. Uh, dat is een uh, informatiebijeenkomst en het thema is uh, tabaksverslaving en daarna ook stoppen met roken. Uh, wat, ja. wat, wat gaan we meemaken op zo'n avond? Nou, het is eigenlijk een informatieavond die is georganiseerd vanuit uh, het pluspunt. Ja? En uh, dat gaat over uh, inderdaad uh, de opleiding uh, tot stop met roken, coach. En die wordt, uh, die wordt door mij aangeboden. En uh, ja, het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te laten stoppen met roken. En dat is vanuit het preventieakkoord. Oké, okay, uh, ik, hoor, ik hoor even een, een nieuwe. Ik had het idee dat het een, een bijeenkomst was voor mensen die uh, wilden stoppen met roken. Nee, maar nee, nu, nu is het dus, uh, jij gaat mensen opleiden om met die mensen andere mensen te laten stoppen met roken. Ja, dus het is, een, het is een bijeenkomst voor professionals. Mm -hmm. Zorgprofessionals, dus coaches, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, nou, noem maar op. Aha. En die kunnen dan met korting de basisopleiding Stop met Roken coach volgen. Ik heb nooit begrepen dat daar een cursus voor was. Wat, wat, wat doet zo'n coach dan? Nou, dat, dat logischerwijs de mensen helpen te stoppen met roken. Ja, maar hoe? <laughs> nou ja, er zijn natuurlijk dat ligt een beetje aan wat voor roken je voor je hebt. Dus er zijn verschillende manieren om, uh, om rokers te begeleiden. Sommige mm -hmm. rokers hebben weinig nodig, sommige rokers hebben meer intensieve begeleiding nodig. Maar voor de professionals gaat het er ook vooral over van, uh, hoe werkt zo'n tabaksverslaving? En hoe kan je daar dan mee omgaan? Ja, en, en um, die, die mensen gaan dan in gesprek met, met de verslaafden. Uh, inderdaad, je hebt uh, mensen die roken drie sigaretten, je hebt mensen die roken veertig sigaretten per dag. Ja. En, en, en daar moet je dan mee om. Hey, die uh, cursus is dus voor zorgprofessionals. Ja. Uh, hoe, hoe kunnen mensen zich daarop inschrijven? Ja, de, het idee is dat, uh, dat er dus de 15e een informatieavond is. In het pluspunt. Of een informatiemiddag vanaf half vijf. Uh, en het is in het pluspunt en daar leg ik alles uit. Uh, 15 juni hebben we het over, hè? 15 juni, ja. Met een Nico. Oké, okay, nou. Uh, heb je zelf wel eens gerookt? Zeker. <laughs> Van mijn dertiende tot mijn dertigste. En, en ben je toen abrupt gestopt of ben je ook uh, gaan cursussen? Nee, ik heb, ik heb heel veel moeite gehad om te stoppen. Ik heb echt wel uh, zes pogingen gedaan, denk ik. Als het er nu niet meer zijn. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk is het gelukkig gelukt, gelukt en daar ben ik echt uh, nu nog dankbaar voor. Ja, dat, dag. <laughs> dat, dat snap ik. Maar daar krijgt ja. zo'n coach natuurlijk ook mee te maken. Hè? Met, met iemand die uh, vol goede moed uh, uh, stopt. Ja. En vervolgens na een maand weer terugvalt. Ja, daarom is er natuurlijk ook een cursus voor, omdat het niet uh, zomaar iets is om te, mm -hmm. te roken. Hey, tabaksverslaving wordt vaak gezien als een leefstijlding, maar het is gewoon een hardcore verslaving. Mm -hmm. En het is ook nog een van de meest ge gecompliceerde verslavingen die er zijn. Dus daar heb je al wat hulp bij nodig. Uh, Waarom is het zo om gecompliceerd? Mee? Omdat het uh, op heel veel gebieden in je brein aangrijpt. Aha. Dus waar bijvoorbeeld alcohol en drugs uh, maar één of twee gebieden heeft. Mm -hmm. heeft, de tabak doet dat, of nicotine doet dat op zes uh, gebieden. Dan zou het dus in principe ook moeilijker zijn om ermee te stoppen. Ja, precies. En dat is het ook. Oké. Okay. Het heeft ook veel langere craving, zeg maar dat je echt die hunkering erin kan voelen. Dit kan veel langer duren bij roken. Mm -hmm. um, zie je nog, als ik om me heen kijk in het, in het buitenland bijvoorbeeld, dan zie ik dat er nog maximaal gerookt wordt. En in, in Nederland ja. valt het wel mee, denk ik. Maar uh, zie ik dat verkeerd? Ja, er wordt vooral ook steeds meer weer door jongeren gerookt. Dus dat is wel iets wat, uh, wat weer toeneemt. Ja? En uh, nou ja, toevallig zit ik hier op het terras nu met een sigaar roken. <laughs> en buiten, buiten mag het nog? Buiten mag het nog, ja. En ik, ik kom net terug uit Griekenland en inderdaad, daar is het echt... Uh, iedereen. Nog, iedereen, <laughs> nog, ja. Dat is echt niet te geloven. Komt dat omdat wij uh, als Nederland uh, of als Europa, nou nog niet eens, want in de zuidelijke landen wordt ook heel veel gerookt. Uh, gewoon meer preventie gaan doen? En, en, uh, en met, inderdaad met die coaches en die opleidingen en, en avonden voor verslaafden. Ja, nou ja, dat, dat hoop ik dat het daardoor komt, want dan hebben we toch een beetje effect, hè? Mm -hmm. Ik hoop het, ja, er is natuurlijk wel wat aandacht voor hier en in, in het buitenland is veel minder. En wat ik al zei, het is gewoon de, de valkuil is een beetje dat het uh, dat leefstijl, wat mensen het als leefstijl zien, net als bewegen of. Uh, mm -hmm. je hoort erbij. Ja, het is een leefstijl dingetje, het is een gedragsdingetje. Ja. Maar het, is, het wordt, uh, ja, dat het echt een verslaving is, wordt vaak over het hoofd gezien. Dus het moet ook als verslaving behandeld worden. Um, zorgprofessionals, uh, hebben, ze, hebben ze al een paar mensen gemeld? Ik heb één aanmelding. Nou, dat schiet niet op. Nou ja, dat is toch voor het ene berichtje wat er rond is gegaan, vind ik het toch nog wel wat. En ik hoop dat, uh, ja, ik hoop dat er na vandaag wel wat mensen, meer mensen aanschuiven. Het is een vrijblijvende info-avond. De, de professionals die hoeven niks. En uh, ze mogen dus uh, meedoen met de opleiding en krijgen 20% korting. Oké, okay, um, enerzijds is het een infoavond, maar het is ook een cursus. Dus het is twee dingen tegelijk. Nee, het is een info avond voor de opleiding. Oké, okay, dus eerst ga jij vertellen van jongens, uh, zorgprofessionals, wij moeten zorgen dat mensen minder roken. En ja. dat kunnen we doen middels die cursus. En ja. als je wil kan je, je inschrijven. Ja, en als je, je inschrijft krijg je 20% korting. Oké. Okay. En er is dus nu nog, uh, deze opleiding is geaccrediteerd en die is nu nog in twee dagen geaccrediteerd. in uh, okay. september. En na 1 september uh, moet je er vier dagen voor naar school. Oké, okay, dan je het beter nu doen. Ja, beter nu daarom, daarom, daarom, ja, daarom bieden we hem in de zomer aan. Oké, okay, nou uh, Simone, ik hoop dat een aantal mensen die luistert uh, dit gaat uh, rondgonzen in, uh, in Zorgland. Va ja. uh, 15 juni is de info, uh, middag en avond. Kan je de ja. tijden nog even herhalen? Ja, dat is niet een middag en avond, hoor. Dat is een uurtje, anderhalf uur. Het is gewoon echt een informatiebijeenkomst. Uh, ja. En het is uh, 15 juni om half vijf. Om half vijf, oké. Okay. Nou, ik ja. uh, hoop dat je veel aanmeldingen krijgt en dat het daardoor wat uh, minder gerookt gaat worden in ieder geval in Nederland. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop okay. het ook. Laat ze maar komen. <laughs> Oké, okay. uh, dank voor de uitleg en ja. uh, succes met de cursus. Dank je wel. Dank je wel.